Weer zijn er gevoelige toeslagendocumenten opgedoken. Daaruit blijkt dat een ex-topman van het ministerie van Financiën... een e-mail had gekregen van een advocaat van een toeslagenouder. En die waarschuwde hem voor hoe serieus en groot het probleem was. Van ouders die onterecht toeslagen moeten terugbetalen. Maar de advocaat kreeg nooit een reactie. Mijn collega Nienke van Zoeten over wat dit betekent. Rutte is al een keer opgestapt vanwege de toeslagenaffaire. En toen beloofde hij dat hij de ouders snel zou compenseren... en dat er ook veel meer openheid zou komen. Ja, dat is allebei nog niet gelukt en de Kamer vindt het onbegrijpelijk dat deze stukken nu pas bekend worden gemaakt en zal Rutte daar morgen over ondervragen. Het is al de derde keer in korte tijd dat er documenten opduiken die niet gedeeld blijken te zijn met de Tweede Kamer. De drie Nederlanders die afgelopen weekend om het leven zijn gekomen door een lawine in de Zwitserse Alpen waren ervaren klimmers, dat zegt de Nederlandse klim- en bergsportvereniging. Zwitserse media melden dat het gaat om twee mannen van 32 en 40 en een vrouw van 30. Het ongeluk gebeurde bij de beklimming van de berg De Groshoorn. Mogelijk werden ze overvallen door die lawine. De lichamen zijn gevonden onderaan een gletsjer. En sommigen zijn ermee opgegroeid. En voor anderen ja, is het een mysterieus strookje papier. De... Na 46 jaar verdwijnt hij definitief van de keukentafel. Het bedrijf dat de betaaldienst regelt zegt dat het bijna niet meer wordt gebruikt. En deze Limburgse jongeren op straat die herkennen het papiertje in elk geval niet. Een, uh, vlieg ja, een, een vliegticket. Een vliegticket? Ja. ja. Dat is een kentekker, denk ik. Ik weet het niet. Uh, nee. nee. De belasting? Nee. Ik denk dat het iets met een auto te maken heeft. Een check of zo? Vanaf 1 juni volgende maand is het niet meer mogelijk om met die Accept Giro te betalen. Oudere bonden zijn bang dat oudere mensen straks afhankelijk worden van hun kinderen voor die betalingen. Krijg je nog wat weer? Het koelt snel af. Graadje of 16 is het nog. Vannacht nog een graadje of 12. Morgen een droge en zonnige dag. Dan is het wel ietsjes kouder dan vandaag met een graad of 17. Elke week vanaf 2 januari tot halverwege in het nieuwe jaar ga ik met Vleerland.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 Ja, Welkom terug bij alweer het tweede uur van aflevering 19 van de Play It Loud History of Heavy Metal Specials die ik begin dit jaar ben gestart. En dat vanavond volledig in het teken staat van het subgenre Metalcore, wat een mix is van metal en hardcore. Fijn dat je nog steeds luistert en voor degenen die nu pas ins hebben geschakeld, welkom. Zoals gezegd draai ik vanavond twee uur lang heerlijke, brute metalcore. Met name de bands die het genre hebben gepioneerd en faam hebben gebracht. Ik draaide al de grote namen Killswitch Engage, Heaven Shall Burn, Gal Caliban en God Forbid in het eerste uur. Maar het tweede uur staat ons ook weer heerlijke, lekkere muziek te wachten uit de Zeros. En ik opende het uur met de Broken Vow van de band Converge een van de grootste zegeningen van metalcore. Dat werd opgericht door zanger Jacob Bannon en gitarist Kurt Ballou in 1990. Nu tien albums in hun opmerkelijke 33-jarige carrière... steekt Jane Doe uit 2001 nog steeds uit... als de meest vooraanstaande releases van het genre. Het was een fantasierijke meesterzet die de vlammen van ontelbare daaropvolgende Metal X aanwakkerde. Van de krankzinnige waanzin en het lawaai van Concubine tot de sfeer en het overwicht van het titelnummer. Het omvatte alles wat er tot, tot dan toe in Metalcore gebeurde en zorgde dat het zelfs nog verder vorderde. Converge bewees dat metalcore zowel visceraal als intelligent kon zijn... en zorgde dat bands van heinde en verre... zoals Bring Me The Horizon, Every Time I Die, Killswitch Engage... hun succes behaalden... dankzij de onbetwiste, onbetwistbare invloed van de in Boston gevestigde groep. Het heeft Converge aantoonbaar gelanceerd tot een legendarische act... Een van de bekendste namen in het metalcore-genre is Atreyu, opgericht in Californië in 1998. De band wordt vaak beschouwd als een metalcore-band, maar ze hebben een uniek geluid dat niet in een enkel genre past van psychedelische rock tot hardcore punk van heavy metal tot blues rock en death metal vermengt Atreyu vele invloeden uit verschillende bands uh, verschillende genres, sorry de band heeft twee vocalisten één voor cleanen en één voor de rauwe zang wat de band een hoge mate van flexibiliteit geeft om door genres te reizen. Het meest succesvolle album van Atreyu tot nu toe was The Curse, dat in 2004 uitkwam en waarvan meer dan 500.000 exemplaren werden verkocht de band kreeg daarna grote bekend. En hun liedjes waren te zien in veel Hollywoodfilms. Hun allereerste langspeler, Suicide Notes en Butterfly Kisses, ...verschenen in juni van 2002. En daarvan verschenen de singles Ain't Love Grand en Lip Gloss. En ook Lip Gloss en Black, sorry. Jullie horen eerder genoemde of jullie horen eerst genoemde Tevens eerste single van het album, geschreven door E.T.U. frontman Alex Varkatzas. nadat hij een van zijn zeer goede vrienden een verwoestende relatiebreuk hadden zien doormaken. Hij wilde zijn vriend laten zien dat ze dezelfde dingen hadden meegemaakt. Same. De buurt uit 2002 van het uit Atlanta afkomstige Norma Jean... ...Bless the Martyr and Kiss the Child... ...waar we net Memphis Will Be Led to Waste van hebben gehoord... ...was om verschillende redenen een mijlpaal. Cultureel gezien stuurde de onmiddellijke populariteit... ...de christelijke metalcore beweging vooruit... ...en maakte Norma Jean mede boegbeelden van een Holy Alliance van bands... ...waartoe ook Under Oath, SLA Dying en Demon Hunter behoorden... Op geloof gebaseerde metal en hardcore borrelde al jaren ondergronds... maar elke christelijke kernact die in staat was om over te steken... naar een seculier publiek, heeft iets te danken aan Blast The Martyr. Muzikaal was dit album ook cruciaal vanwege de manier... waarop het donkere, chaotische instrumentatie aan elkaar naaide... met smakelijke productie met dank aan eerder genoemde Adam Dudkiewicz... van Killswitch Engage... en evenwichtige, noodachtige ambitie met simplistische zwaarte. De band zou veranderen nadat zanger Josh Skogic onmiddellijk na dit album vertrok om de Chariot te vormen. Maar het had een onuitwisbare invloed op toekomstige sterren... ...als The Devil Wears Prada, Of My and Man, and Bring Me The Horizon... ...en talloze anderen. Ze brachten daarna nog acht albums uit met nieuwe zanger Corey Brandon. San Diego's SLA Diane, die ik net al noemde, dat door zanger Tim Lambises in 2000 is opgericht. Nadat hij Society's Finest had verlaten, waar hij gitarist was, is een metalcore band wiens geluid elementen bevat van melodieuze death, grindcore en hoekige classic metal. Na aanvankelijk te zijn begonnen als een christelijk trio, wiens teksten nooit hun geloof weerspiegelden, kwamen ze in 2001 met hun hoog aangeschreven, zelf opgenomen full-length Beneath the Encasing of Ashes. Ze tekenden bij Metal Blade, waarop ze een quintet werden... wiens brutale aanval en vleesige riffs Legioen fans trokken over de hele wereld... en ze zelfs headliner van festivals werden. Het grote succes begon allemaal met de doorbraak Frail Words Collapt... die een perfecte mix had van Zweedse death metal elementen met zwevende melodieën. Hun duw in de christelijke metalcore scene... hielp ook bij het vormen van een heel ander subsectie binnen het genre... Hun langspeler uit 2007, An Ocean Between Us, kwam binnen op nummer 8 in de top 200. In 2014 ging de band uit elkaar nadat zanger Tim Lembises tot gevangenisstraf was veroordeeld... voor zijn rol in een complot om zijn vervreemde vrouw te vermoorden. Opmerkelijk is dat de leden van SLA Dying, die eerder hadden gezworen nooit meer met de zanger samen te werken... zich in 2018 met hem herenigden. En het jaar erop Shaped by Fire for Nuclear Blast uitbrachten. Van hun eerder genoemde doorbraakalbum Frail World Collapse uit 2003 horen jullie nu een van de meest populaire nummers: 94 Hours. <tied> I'm looking down I'm looking down Your eyes Is awakened My death. Na meer dan een miljoen albums te hebben verkocht is All That Remains, de zoveelste beroemde metalcore band uit de VS. De band werd opgericht in 1998 en speelde een belangrijke rol in de nieuwe golf van Amerikaanse heavy metal. Met hun verpletterende riffs, dubbele gitaar, harmonieën en geweldige zang dat geschreeuw en gegron perfect met elkaar combineert. Opvallende werken van de band zijn de albums All That Remains, The Fall of Ideals en Overcome. Maar This Darkened Heart, waar jullie net de titeltrack van hoorden, zou een keerpunt zijn voor All That Remains. Waarbij veel ideeën werden opgeroepen tot metalcore die de komende jaren vaak zouden worden gekopieerd. Het album zou helpen bepalen wat de groep zou gaan doen bij de latere releases, Namelijk de introductie van cleanere zang. De productie voelde als een stap hoger. De op Zweedse death metal geïnspireerde riffs konden moeiteloos zijn, snijdende riffs en meer melodieuze momenten voortzetten. De band onderging om verschillende redenen, veel personeelswisselingen, maar nog altijd produceert de band steeds vers materiaal. Naarmate de tijd verstreek begon het materiaal van de in 2003 opgerichte Australische metalcore band Parkway Drive... vernoemd naar de straat waar de leden oefenden en repeteerden, vaker clean zang te bevatten. Maar ze zijn nog steeds het meest bekend om het geschreeuw van frontman Winston McCall... wat hun een van de beste en toonaangevende bands maakt van de hedendaagse metalcore. Ten tijde van de oprichting van de band waren er maar weinig plekken waar een band als Parkway Drive kon oefenen... Maar dit deden ze uiteindelijk bij de leden thuis vanaf het begin van hun carrière. De eerste show van Parkway Drive was in het Byron Bay Youth Center... waar de band indruk maakte op velen, waaronder Michael Crafter van I Killed the Prom Queen. De band vloog regionaal in vuren vlam met hun succesalbums Horizons uit 2007 en Deep Blue uit 2010... en brak in 2012 door op de internationale markt met de komst van Atlas, uit 2005... ...zag de groep Kleine Zang in hun oeuvre introduceren. En ze bleven evolueren naar een meer melodieuze... ...maar niet minder agressieve metalstijl op Reference uit 2018... ...en Darker Still uit 2022. Maar het begon allemaal met hun debuut-EP Don't Close Your Eyes... ...en eerste langspeler Killing With A Smile uit 2015. En daarvan draai ik Smoke Em If You Got Em... ...dat op beide platen staat. Tussen de heavy metal en metalcore genres in zit de in 1999 opgerichte Amerikaanse band Trivium. Met meer dan een miljoen verkochte platen wereldwijd en een Grammy-nominatie op hun naam... is de band een van de meest succesvolle namen in de metalwereld. De band gebruikt alle klassieke kenmerken van het metalcore genre... inclusief verpletterende, verpletterende zware riffs, dubbele gitaarharmonieën, blastbeats en breakdowns... evenals dubbele bass -dum. Patronen. Het meest succesvolle nummer van de band werd de hit Betrayer uit 2019, die datzelfde jaar werd genomineerd voor een Grammy. Trivium's tweede album en Roadrunner-debuut Ascendancy legde alle opwinding vast van de new wave of American heavy metal, die het scala aan metal-subgenres omvatte, van trash tot metalcore met een, met een frisse, onbewuste opwinding. Dit was tenslotte een extreem jonge band met levendige singles als het net gedraaide Like Light to the Flies, Pull Harder on the Strings of Your Martyr, en A Gunshot to the Head of Trepidation. Dat ervoor zorgde dat fans de hele dag bleven headbangen. Net als Trivium is ook de metalcore band Bullet for My Valentine uit Wales. Die in 1998 werd opgericht met meer dan 3 miljoen verkochte albums wereldwijd. ...een van de meest succesvolle metalcore albums metalcore bands ooit. De band combineert heavy metal gitaarpartijen met post-hardcore zang... ...en creëert zo hun unieke geluid. De band treedt daarmee in de voetsporen van iconische heavy metal bands... ...als Iron Maiden en Slayer. Ze gebruiken gespierde riffs en harmonieën... ...en vermengt ze met metal uit de jaren 80 ...en metal in punkstijl om hun melodieuze en donkere geluid te creëren... Hun albums The Poison, Scream 1, Fire en Temper Temper... zijn enkele van de best in kaart gebrachte albums van de band. Hun debuutalbum The Poison, waar alleen al meer dan 1,6 miljoen exemplaren van werden verkocht... verscheen in 2005. En daarvan verschenen vier singles. Waarvan ik Four Words to Choke Upon, dat als lead single verscheen, nu ga draaien voor jullie. De tweevoudige voor een Grammy genomineerde metalcore band August Burns Red werd in 2003 in de VS opgericht. Behoorden ze net met album opener Your Little Suburbia Is In Ruins van hun eerste langspeler Thrill Seeker. Ze worden beschouwd als een van uh, de melodieuze metalcore bands vanwege hun veelveren, veelveren, veelvuldige gebruik van breakdowns, melodieuze gitaarpartijen en vreemde maatsoorten, samen met cleane zangpartijen. Met hun negen albums tot nog toe is August Burns Red een zeer productieve band. Hun meest succesvolle hits waren Identity en Invisible Enemy. Beide werden genomineerd voor een Grammy. De nummers van de band hebben vaak geen refrein en hebben op klassieke muziek geïnspireerde intermezzo's met ...met veel gebruik van verschillende instrumenten... ...zoals de cello en de viool. August Burns Red is een unieke metalcore band... ...die de grenzen van het genre verlegt. De onlangs herenigde Under Oath... ...die voor het eerst het vuur aanstak in 1997... ...heeft opnieuw een enorme invloed... ...op de hedendaagse heavy metal music scene. Bands als Issues, Norma Jean, Rifle Choir en Silent Planet... ...volgden een pad dat was ingeslagen... ...door de twee eerste essentiële albums van de band... Na het mengen van elementen van metalcore, post-hardcore en emo... op hun doorbraakalbum *There Only Chasing Safety... besloot Under Oath om het zware geluid terug te brengen... voor hun opvolger Define the Great Line uit 2006. En terwijl de meezingbare cleane refreinen er nog steeds zijn... om elk nummer zo pakkend mogelijk te maken... is het de schreeuwende zanger Spencer Chamberlain die in de schijnwerpen staat... Zijn diep persoonlijke teksten van innerlijke onrust... combineren perfect met de zware riffs van de band. Met geweldige hits als Writing on the Walls in regards to myself... of het epische Casting Such a Thin Shadow... had Under Oath de onwaarschijnlijke eer om een album uit te brengen... dat net zo leuk is voor de fans als van My Chem Chemical Romance als Converge. Writing on the Walls is het nummer waar de keuze op viel... en je gaat hem nu horen... I'm very high one. Voor de Britse metalcore-band Bring Me the Horizon met Pray for Plagues... van het debuutalbum Count Your Blessing uit 2006. De band werd opgericht in Sheffield in 2004 en begon als een deathcore-band. Maar op later albums schakelden ze over naar een metalcore. Waarop ze verschillende invloeden van klassieke muziek, elektronica, pop en hip hop vermengden in hun muziek. Ze verkochten meer dan 4 miljoen platen en werden twee keer genomineerd voor een Grammy. That's the Spirit in 2015. De Eternal in 2014 en There is a Hell, Believe Me, I've Seen It... There is a Heaven, Let's Keep It a Secret in 2010. Er zijn enkele van de meest succesvolle albums van de band. De muziek van de band is uniek omdat ze veel experimenteren met glitched-out zang... en distortion, een volledig koor, een gesynthetiseerd orkest en veel meer. Ik sluit de avond met de eveneens Britse band Architects, opgericht in 2004 uit Brighton, dat er constant naar streeft om de grenzen van metalcore te verleggen en te zien hoe ver ze het genre kunnen brengen. Het antwoord is behoorlijk ver met hun rauwe agressie en kracht die alle spinnenwebben van ver weg we wegblazen, met hun chaotische en ritmische complexe muziek en wordt beschouwd als een progressieve metalcore band, ook wel mathcore genoemd. Vanwege obscure maatsoorten en ritmische breakdowns in hun nummers. De oprichter en leider van de band Tom Searle stierf in 2016... maar de band ging verder en bracht daarna twee nieuwe albums uit. Het laatste album, For Those That Wish To Exist... werd het eerste hitalbum van de band in het Verenigd Koninkrijk. Ik sluit de avond... Af met To The Death van hun debuut, Nightmares, wat het album krachtig opent. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week waar ik de Groove Metal ga behandelen. Voor straks nog een fijne resterende avond gewenst en ook uiteraard wel te rusten. Doei!